Israël is het uitverkoren volk. En daar praten we over in deze nieuwe aflevering van onze serie Eindtijd en Provectie. Hartelijk uh, welkom Jan van Banneveld. Um, Israël en de kerk. We hebben het daar al vaker over gehad. Maar Israël het uitverkoren volk. Hoe uitverkoren is uitverkoren? Eens voor altijd. Eens en voor altijd. Ja, kijk. <tie> Als God Israël introduceert in de wereld, ja. dat was tegenover de machthebber uit die tijd, dat was tegenover Varao. Mm -hmm. Dan uh, moet Mozes tegen Farao zeggen, zeg tegen Farao, Israël is mijn eerstgeboren zoon. Mm. En dat blijft. Mijn zoon blijft altijd mijn zoon. Of hij ja. nou goed doet of verkeerd doet, ja. hij blijft mijn zoon. Dat is het hier. En Israël is ook... In Exodus 19 staat dat duidelijk: een koninkrijk van priesters. Ja. Dus een koninklijke en priesterlijke taak heeft God voor Israël bestemd. Wat voor mensen die zeg maar, daar uh, nu voor het eerst dit horen, hè? want ja, we hebben natuurlijk al heel vaak. Uh, uh, uh, Israël besproken in de, in de, in de honderd afleveringen die we hebben gemaakt. Maar stel nou dat er iemand uh, kijkt, die dit allemaal niet kent, die nog nooit onze uh, uh, uitzending heeft gezien. Wat moeten we dan met een volk van priesters, en, en, en, wat, hoe, hoe leg je dat uit? Uh, een priestelijk volk en een koninklijk volk heeft de taak om de woorden van God door te geven. Mm -hmm. en de taak om een getuige van God te zijn en de taak om uh, ook te zorgen dat de zaak ordelijk verloopt. Ja, ik denk, ik kan me voorstellen namelijk dat heel veel mensen dan direct aan de katholieke kerk denken, aan priesters enzovoorts. Nou ja, uh, aan het 2014... Ja, uh, nou, de katholieke kerk heeft dat ook van Israël uh, overgenomen. overgenomen. Ja, maar dat is niet zo'n goed voorbeeld, want daar horen we allerlei vreselijke berichten over. Hoe zij, uh, en, en, en mensen zeggen terecht: van, Nou, als dat dan zeg maar de vertegenwoordigers van God zijn, dan heb ik niks met die God. Oh, met al die priesters tegenwoordig. Ja, ja. Dus, ja maar dus, dus zijn al die priesters. Nee, nee, nee maar even in dat beeld van uh, een, een volk wat, wat een priestervolk is, ja, dan zouden wij gelijk denken aan de katholieke kerk en het verkeerde voorbeeld. Hoe zit het met Israël? Uh, ja, ja, ja, ja <coughs> dat, dat, dat is zo. En Israël is ook heel vaak de verkeerde kant op gegaan heeft ook vaak afgoderij gedaan. De priesters? Uh, ook de priesters, die waren mm -hmm. goed goddeloos in sommige tijden mm -hmm. van Israël. En er zijn hele goede tijden geweest. Mm -hmm. Maar God heeft nu eenmaal een doel gesteld voor dat volk. Mm -hmm. En daar komt God altijd mee met zijn doel. En dat, dat is even het, het probleem, dat dat volk nogal <kwijnt> hardnekkig is. Uh, net zo hardnekkig als, als wij. Nou ja, goed, dus... Uh... Zij slaagden er blijkbaar niet in om altijd maar weer die voorbeeldfunctie te, te zijn, op een goede manier, om God op een waardige manier te vertegenwoordigen. En we zien dus dat de katholieke kerk met zijn priesters dat ook niet kan. Nou, en dat geldt net zo goed voor de kerken. Ja, precies. Dat gaat ja. net zo goed. Want God die zegt ook door de profeet Amos, hoofdstuk <coughs> 3: U alleen, tegen Israël, heb ik gekend uit alle geslachten van de aarde. En dan zegt hij erachter, Daarom zal ik al uw ongerechtigheden aan u bezoeken. Ja, maar hoe komt het nou dat God, zeg maar, een plan heeft. Hè? Hij, je zou denken, Hij is almachtig, dus Hij wijst een groep mensen aan, een volk aan. Van, jongens, jullie zijn mijn voorbeeldvolk, en jullie gaan mij vertegenwoordigen in de wereld. Ja? En toch gaat dat elke keer fout. Die mensen is niet in staat om dat goede voorbeeld te geven. Dat zag je in Israël, dat zie je vandaag de dag nog, als het gaat om kerkvertegenwoordigers. Ja, dat komt omdat God, uh, misschien heeft de Heere God daar ook spijt van, geen robots mm -hmm. geschapen heeft. En God heeft mensen geschapen met een vrije wil, ja. in groot opzicht. Ze mm -hmm. kunnen ja en nee tegen, tegen God zeggen. Ja. Maar uiteindelijk zal de Heere God het nieuwe verbond met Israël sluiten. En dat is dan niet het Sinaï-verbond, maar dan zal Hij zijn Torah, mm -hmm. zijn wetten, zijn regels, hoe hij het wil, in hun harten en in hun verstand leggen. Maar dat had hij dan toch al lang kunnen doen? Waarom doet hij het dan straks? En had hij het niet gedaan toen dat volk ja, da daar, uh, zit, daar zit natuurlijk ook nog tussen uh, de zonde van de mens mm. die dat onmogelijk maakte. Mm. Wat is er tussenin nog gebeurd? Toen is de Heer Jezus gekomen. Ja. Kijk, Adam is mislukt, ja. uh, wat dit betreft. Mm -hmm. Israël is in feite ook mislukt. En de kerk is nog erger mislukt. Mm -hmm. Maar er is er eentje niet mislukt, dat is de heer Jezus. Ja. Die heeft precies gedaan wat God van hem vroeg. Mm -hmm. Wandelde precies in de wet van God. En die heeft de zonde van de wereld verdragen. <tie> zijn bloed reinigt van alle ongerechtigheden. En onder zijn leiding zal het allemaal goed gaan. En daarom is God nu bezig om Israël op zijn plek te brengen in het land. En zal Israël tot geloof komen, onder leiding van de Messias, van Jezus. En daarom is hij ook om in, de, om in de kerken een volk aan het bereiden, dat ook ingeschakeld kan worden voor dat komende koninkrijk. Hmm. Zo, zo, zo ligt dat in elkaar, dat is een beetje ingewikkeld. Maar het ligt eraan hoe wij mensen dat allemaal oppakken. Maar die verzoening moest ertussen komen en Anders kon God de mens helemaal niet meer gebruiken. Ja, ja als die verzoening niet pla had plaatsgevonden, uh, het sterven en het lijden van de heer Jezus Christus, dan had het er vandaag de dag nog slechter uitgezien. Ja, het had er nog slechter uitgezien, ja. Maar uiteindelijk zal dat goede en dat kwade tot een uiteindelijke botsing komen. Mm -hmm. En er zal een vreselijke vervolging zijn. Want maar... wat is het eigenlijk, het, de strijd tussen goed en kwaad? Dat is eigenlijk de... de consequentie van het geheel. Het is de strijd van het kwade tegen God en zijn volk. Ja. Zo moet je het zeggen. Ja. En uh, da, da, da, daar is God nu dus nu mee bezig. Mm -hmm. Israël komt op zijn plaats en wat we de vorige week gezien hebben, mm -hmm. op een gegeven moment zal heel Israël behouden worden en heel Israël tot uh, geloof komen. Ja. Nee? En er zal dus uit de christenheid, zal er ook een heleboel volk naar God toe komen. Mm -hmm. En dat, dat is waar we nu middenin zitten. Ja. Alleen Israël is dus uitverkoren en Israël blijft uitverkoren. Dat zegt Paulus ook verschrikkelijk duidelijk. De genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. En dat is simpel gezegd. God heeft een heleboel beloften, genadegaven mm -hmm. aan Israël gegeven en God heeft Israël geroepen tot zijn volk, waar we ja. het nu over hebben. En die zijn onberouwelijk. Daar heeft God geen spijt van. <kwijnt> en dan zegt Paulus, nog een, een, een zaak die we vorige week niet hebben kunnen behandelen. Maar waarom is dat allemaal zo moeilijk voor Israël? Nee? En, en, en waarom is Israël zo lang blind geweest? Waarom? Om. Dat is omdat zij geliefde zijn om der vader wil, maar ze zijn dus ongehoorzaam om uwentwil. En en Waar bestond die ongehoorzaamheid uit? Uh, want. Uh, zeg maar, ergens gaat het dan mis, hè? ergens is dat volk niet dat voorbeeldvolk wat God bedoeld had. Hij had natuurlijk een aantal regels gesteld van hoe kan je een volk heilig houden, hoe kun je een volk uh, waardevol houden, uh, maar waar gaat het dan mis? Ja, maar dat is, dat is helaas de aard van de mens, maar dat is ook maar gedeeltelijk waar dat het misgaat. Wie is er die die arme Syrische vluchtelingen helpt? Dat gebeurt in die mm -hmm. ziekenhuizen. Ja. Wie is het die uh, zoveel zekere, zegenrijke uitvindingen over de wereld brengt? Mm -hmm. Dat is het Volk Israël. Ja, maar de, de de de bijbel spreekt ook over vermenging. Van van uh, Joodse mannen die met met met uh, buitenlandse vrouwen trouwen en zo, dat, daar had God uh, een bedoeling mee dat dat niet zou gebeuren omdat er vermenging zou optreden. Wat voor, wat heeft dat God tot gevolg gehad? Ja, dat is een, een ernstige zaak geweest. Want in de tijd van Ezra en Nehemia, ja. bij de terugkeer was dat ook heel het geval, en die moesten dus uh, hun, hun heidense vrouwen, die moesten ze afstand van doen. Mm -hmm. Hoe dat allemaal afgelopen is, <laughs> dat, dat weet ik niet. Vermeld de Bijbel ook uh, gelukkig nee. niet. Nee. Maar uh, ja, kijk, de, de wet die zal een keer vervuld worden, maar hoe weet ik niet. Ik weet niet hoe, de, hoe God dat zal doen. Nee. Maar het zal wel uh, gebeuren, allemaal. Ja. Het gaat allemaal. Maar goed, dus ondanks al die regels die God had gesteld en ondanks alles, heeft Israël, zeg maar, die functie niet voldoende en mooi en goed kunnen vervullen. En toch gaat God met ze door. En toch gaat God met jou door. Nee, precies. En met mij door. Amen. Ja. Ja. Ja. Dat, zo, zo ligt dat nu helemaal. Ja. En we, hebben, we zijn niks beter, en, en, en het Joodse volk is ook niks beter. Nee. Alleen, er ligt een extra taak op dat volk, een mm -hmm. extra roeping van God ligt er op dat ja. volk. Niet-christen zouden misschien tegen ons kunnen zeggen, ja jongens, jullie maken je er wel heel makkelijk vanaf. Uh, door, door te zeggen van, nou ja, God gaat toch met jou door enzovoorts en uh, het komt allemaal wel goed. Uh, en vooral als, uh, als leiders vallen of weet ik veel wat, uh, dan, dan hoor je dat soort kreten. En terecht misschien wel. Ja, ja, ik zeg in de meeste van die gevallen, kijk naar je eigen. Mm -hmm. Zolang je gaat gaat oordelen, zit het ook mis helemaal. Ja. Maar ja, dat dat dat zie je ook in die tijd van de eerste gemeente. Mm -hmm. ja, er kwam geen niet-Jood bij. Mm -hmm. De Jezus zelf ook. De, de eerste die, gemeente was dus uh, volledig 100% alleen maar Joodse mensen. Ja, ja. De Jezus die zegt zelf, mm -hmm. ik ben slechts zonder tot de verloren schapen, uit het huis van Israël. Ja. En de heer Jezus verbood de apostelen om buiten Israël te gaan prediken. Ja. En de heer Jezus zegt tegen dat Canaanitische vrouwtje dat uit Libanon kwam. En er kwam vragen of de heer Jezus haar zoontje, of dochtertje mm -hmm. wilde genezen. Ja. En toen zegt hij, nee, dat doe ik niet. Uh, het is niet goed om het eten voor de kinderen aan de honden te geven. Die ja, maakt precies. er zelfs een hond uit. Ja. En, uh, maar dat vrouwtje hield vol. Dus altijd vol blijven houden in het gebed natuurlijk. Ja. En toen werd ze genezen. Maar dat is wel tekenend, ook in de eerste gemeente, er kwam geen, geen niet nietjood bij. Mm -hmm. En toen er een vervolging kwam van de gelovigen in Jeruzalem, vluchtten ze de stad uit en ze spraken alleen maar tot de Joden. Dus mag ik dan concluderen dat de, de kerk dus gewoon op Joodse wortels is gebouwd? En dat in elk geval. Ja. En wat gebeurde er toen? Toen waren er sommige Joden die gingen tegen de niet-Joden preken. Mm -hmm. En die hadden een ongelooflijk succes. En Petrus, die moest bijna gedwongen worden. om tegen de niet-jood een zekere Cornelius te gaan preken. Ja, maar wat is dan de reden dat de heer Jezus zeg maar, eerst verbiedt om uh, zeg maar, naar de heidenen te prediken? En dat uh, dan zeg maar, Petrus een droom moet, een visioen moet krijgen. en dat God hem bijna moet dwingen om het wel te doen? Ja. Wat, wat is, zit daartussen? Daar zit het geheim tussen uh, een, een soort geestelijke wet waar we de laatste, een, een laatste, uitzending, dat is eerst de Jood. Hmm. Eerst moet God klaarkomen met zijn volk en dan komt de rest. Hmm. En, dat, dat, dat is het hele punt. Okay. En, nou ja, dat is toen gebeurd er hmm. kwamen veel niet-Joden tot geloof. Petrus moest uh, zijn gang naar Cornelius uh, pittig verdedigen in Jeruzalem. Ja. En Paulus en Barnabas, die gingen overal het evangelie verkondigen. Nou, daar kwam dus heel wat uh, opstand in Jeruzalem. Ja, maar ook daarbuiten, hè. Want uh, als Paulus in, uh, in, in andere landen aan het uh, evangeliseren is, dan merk je ook dat de joden daar weer een opstand N ja, komen. Dat kwam uh, van... De joden in de Ja, ja en uh, die hadden ook wel een punt, ik heb dat wel eens opgezocht, ergens in, in, in Everse, daar nee, in, in, in Zegeel staat, geen onbesneden zal in de tempel komen. Hm. Ja. Nou ja, dat, uh, daar heb je net al. Ja. En daarom zeiden ze ook in Jeruzalem, goed, als die mensen dan tot geloof willen komen, besnijden dat zootje. Ja. Besnijden dat zootje. Ja. En uh, daar was een enorm, in Handelingen 15 lees je, dat een enorme discussie over. Mm -hmm. Om een, een discussie, dat was werkelijk, er, er kwam bijna ruzie over. Ja, want één vond van, ja jongens, sorry, maar uh, de, de, de wet is vervuld. En we hoeven niet meer te bestrijden. Dat hadden ze niet eens over. Oh, daar nee, die theologie is pas later door Paulus okay. uh, gebracht. Ja, ja. Maar he, <hười> ze, ze moesten de wet van Mozes houden, staat er in handelingen 15, ja. en ze moesten besneden worden. <hijt> uh -huh. En er ontstond zeer veel verschil van mening. Er was een ruzie ontstond Nou ja, dan neemt Paulus het woord en Petrus neemt het woord. En dan krijgt de krijgt Jacobus het woord. Jacobus, dat was de broer naar het vlees, ook een zoon van Maria, van de Heer Jezus. Van de Heer Jezus. Ja. Die geloofde eerst niet. Nee. Weet jij hoe die tot geloof gekomen is? Want, Hij geloofde eerst niet. Hij geloofde eerst niet. Dat staat wel duidelijk in de Bijbel. Ja. Zijn broers, zelfs zijn broers, okay. geloofden niet in hem. Ja. Die bespotten ja. hem zelfs. Ja. Ja. Ja. Hoe is die man dan tot geloof gekomen? Nou, dat heb ik nooit bestudeerd. Heb je nooit bestudeerd? Nee. Ja, dan moet je de Bijbel lezen. <laughs> ja, precies. In 1 Corinthië 15. Ja. Daar staat een heleboel over de opstanding van de heer Jezus. Aha. En over de verschijningen van de heer Jezus. Ja. En er staat ook, ook is hij verschenen aan Jacobus, zijn broer. Hij is persoonlijk aan Jacobus verschenen. en mm -hmm. dus zei, Jacobus, wat ben jij nou mee bezig? Ja, precies. En, en toen is zijn broer tot geloof gekomen. Mm -hmm. En ook een andere broer, die heette Judas, dus niet Judas Iscariot, nee, die de heer precies. Jezus verlaten ja. heeft. Maar een, ook een broer van de heer Jezus. En die heeft ook nog een heel boek uit de Bijbel geschreven. Ja. Okay. En Jacobus, die was de leider van de eerste gemeente. Ja, ja. En die geeft dan een scenario. Uh -huh. En dat moeten we even lezen. Uh -huh. En dan moeten we weer terug naar de kerk. We moeten terug naar de kerk. <laughs> dat zeg ik vandaag? Nou, ja. Terug naar het onderwerp de kerk. Ja. Nou, hij zegt waar zie je dat in Jacobus? Vijf, in, in, in Handelingen 15. Handelingen 15. Hij geeft een scenario. Okay. Hij zegt in vers 14: "Mijn broeders, luister naar mij." Simeon, dat is Petrus, heeft uitgelegd hoe God van begin af aan erop bedacht geweest is een volk voor zijn naam uit de heidene te vergaderen. Mm -hmm. Dat is punt 1 van het scenario van Jacobus. Ja. Een volk uit de heidene. Ja. Nee? Het punt 2 is, hiermee stemmen overeen de woorden van de profeten. Altijd haal ze de profeten aan. Ja. Daarna zal ik wederkeren mm -hmm. en de vervallen hut van David weer opbouwen. Daar is God nu mee bezig. Ja. Dan komt Israël weer helemaal in de picture. Dus tot nu toe zijn de stappen: eerst een de volk Jood, uit de Eerst Jood. de Joods. Ja. ja. Dan een volk uit de heidenen. En dan Israël. En dan de Valhut weer opbouwen. Israël dat is de derde stap. Ja. Ja. Dat hij zal weer oprichten. En daar citeert hij Amos. Mm -hmm. En in Amos lees je dan: dat gaat over het herstel van het land en de terugkeer van het Joodse volk. Ja. Ja, dat zien we dus nu heel erg gebeuren. Dat zien we, daar zitten we nu middenin, het is ja. een spannende tijd. Ja. En dan, wat is het doel van dat alles, staat er dan in vers 17, opdat het overige deel van de mensen de Heer gaat zoeken. Hmm. Dus als dat volk uit de heidenen erbij is, als Israël klaar is, God klaar is met Israël, hmm. dan... Komt de rest van de wereld ook aan de beurt en dan zal alle knie zich buigen en elke tong zal beleiden dat Jezus Heer is. Ja. Dat is de bedoeling. Mm -hmm. Wat was het resultaat van de conferentie? Hij zegt, vers 19, we moeten de heidenen niet verder lastig vallen, uh, niks geen bestrijdenis. Ze moeten alleen maar, vers 20, zich onthouden van de afgodebesoedeling, van hoerij en van het verstikte. En als ze dan meer van uh, de Torah willen weten, zegt hij in vers 21, immers bij Mozes uh, heeft, Mozes heeft van oudsher in elke stad die hem prediken, en, en bij elke Sabbat worden de synagogen voorgelezen. Ja. Daar kun je, daar kun je wat van leren van de Joden, want hun zijn de woorden gods toevertrouwd. Ja, nou, ja. dat is het dus. Maar wat heeft de kerk inmiddels gedaan? De kerk is een soort koekoeksjong geworden. Ja. En koekoek, dat is een nare vogel, die legt zijn eitje legt in het nest van een zangvogeltje. Ja. Dat eitje komt eerder uit dan de andere eitjes van die zangvogel. Dat koekoeksjong kiept die eitjes van de zangvogel uit het net, nest. Ja. En zelfs als, als de jongen al uitgekomen zijn, kiepert die ze er ook uit, mm -hmm. een heel ons onsympathieke vogel, en maakt zich meester van het nest. Ja. Het nest is eerst wel met de zangvogeltjes erin. En het koekoesjong, dat, dat eitje, dat zijn wij die erin gelegd zijn. En de vervangingstheologie, en de kerk, en de katholieke kerk, en de andere kerken, zijn nu nog steeds druk bezig eruit er te kieperen. Hmm. He, de, de, de Presbyteriaanse kerk in Amerika, en nog meer kerken, die zeggen die landbelofte van jullie geldt niet meer. Ja. De belofte van God die geldt ja, niet meer. Waar komt dat vandaan? Hoogmoed. Hoogmoed. Puur hoogmoed. Joodse vriend van me die zei is: Het christendom is een, vo een vorm van hoogmoed. Mm -hmm. Daarom zegt Paulus ook tegen in, in Romeinen: zegt hij, broeders, opdat gij niet eigenwijs zou <coughs> zijn. Ja. Eigenwijsheid is ook een vorm van hoogmoed, ik weet het beter. Ja. En daarom, dat zegt hij, zeg Romeinen in Romein 11: opdat gij niet eigenwijs want Om die gedeeltelijke verhouding, want Israël blijft erbij horen. Mm. En, en dat is dus het geheimenis waar we vorige week niet over hebben gehad. Waarom dan? Die ja. verhouding van Issel. Zullen we dat nog maar even ja, pakken? Ja. Waarom dan? Nou, dan gaan we weer gauw naar Romeinen 11. Ik denk dat, zoals een professor in de wiskunde zei eens tegen ons, ik heb toch min 5 minuten in 11 vers 11, Romeinen. Ik vraag dan, zij zijn toch niet zo gestruikeld dat ze wel vallen moesten? Ja. Waarom is het dan is het gevallen? Waarom is die struikeling gekomen? Ja. Waarom die verharding? Volstrekt niet, absoluut niet, zegt hij. Door hun val is het heil tot de heidenen gekomen. Ja. Ja. Omdat wij, opdat wij het zouden zien, hebben zij het niet kunnen zien. Nog. Het is dus een vooropgezet plan. Het is een vooropgezet plan van God. Ja. En dan zegt hij nog meer. Of misschien, misschien ook wel. Kijk, er staat, uh, lees ik, uh, ze zijn toch niet zo gestruikeld dat zij wel vallen moesten. Ja. Uh, dat het ook weer de genade van God is dat ze niet volledig gevallen zijn. Nee, want het is een struikeling. Ja, daarom. En je kunt op ja. twee manieren struikelen. Ja, ja. Je kunt dit en je nek breken ja. en je kunt dit struikelen. Ja. En, en dan verder Als, als maar, ze volledig gevallen waren, als ze dus volledig weggevaagd zouden zijn geweest. Dan was het afgelopen. Dan was het terecht geweest dat de kerk had gezegd van, ja, ja goed, we ze zijn, er, zijn er niet meer, dus nemen ja. wij die plek in. Want zo heeft God het bedoeld. Ja, maar, maar, maar zo die, was het dus niet. Dat vallen, dat mm -hmm. tweede vallen, dat ja. is uh, een ander woord ook voor struikelen, ja. het, hebben ze mij verteld in het Grieks. Okay, ja. Dan gaan we nog verder. Vers 12 betekent nu hun struikeling, zal ik maar, hun val, ja, ja. rijkdom voor de wereld... Mm -hmm. ...zijn wij rijk in de Heer Jezus. Ongelooflijk rijk. Absoluut. Alle heil ja. is van hem gekomen. <kuggen> ja. Nou, door hun val. We mogen, ja. Dat Israël ook wel dankbaar zijn. We mogen met respect naar Israël kijken. Mm -hmm. Natuurlijk zijn we de Heere God belangrijk naar dankbaar. Maar natuurlijk zijn we de Heer Jezus belangrijk voor zijn mm -hmm. heil. Dat hoort erbij. Maar ook Israël speelt daar een rol in. En wat gaat er dan? En eh, rijkdom voor de wereld, hun val. Eh, en hun tekort is rijkdom voor de heidenen. Ja. Dat zij tekort komen. Dan zijn we rijk in? Nou, als de rijker zijn in de Jezus, laten we wat meer blij met hem zijn. Nee, hoeveel te meer hun volheid. Ja. Niet, er komt niet alleen een volheid ter boosheid van de heidenen, maar er komt ook een volheid van genade over Israël. Ja. Maar Hoe... toch blijft dat voor, uh, misschien wel voor veel mensen, toch een mysterie. Omdat ja, God had toch ook gewoon die hele wereld in één keer kunnen pakken. Waarom eerst Israël en dan de wereld en, en dan moet Israël vallen of struikelen en, en dat, dan komt de wereld er weer bij. Komt een, <coughs> ja, dat komt door een besluit van God, van eeuw, voor alle eeuwen genomen, dat hij mensen gaat inschakelen bij zijn plan. Hmm. Daarvoor moest, hij, heeft hij Adam en Eva geschapen. Want zij moesten de aarde bebouwen en bewerken en onderwerpen moesten ze de aarde. Ja. Maar wij, wij staan allemaal af van Adem en leven. We, ja, we zijn allemaal van hetzelfde uitgesneden. Dus, dus zou had dat toch ook in één keer kunnen doen? Of was het, heeft het dan te maken met de belofte die hij aan Abraham heeft gegeven? Ja, je haalt met Abraham uit de mond. Kijk aan. Ja. Nee, dat, dat is het hele. God had daar een heel plan. Ja. En dat ging helemaal mis, mm -hmm. en hij was van plan ook wat, je te zeg, wat ja. jij nu zegt, ja. bij de, in de tijd van Noach. Ja. was zo goddeloos zei nou ik finish het hele zootje. Ja. Maar toen zag hij dat Noach, en toen dacht hij, hey, menselijkerwijs gesproken hoor, ja. hé, hey, mijn hele plan kan toch nog doorgaan, want ja. Noach, die vond genade in ogen van God, want Noach ja. wandelde met God. Ja. Net ah. als met Ja, Noach was het overblijfsel. En Noach was dat geloof overblijfsel. En toen ging hij verder. En toen zag hij het geslacht van Abraham, ja. die de vader van alle gelovigen is ja. geworden. Abraham, Isaac en Jacob. Mm -hmm. En toen ging hij verder met Israël. Ja. En gaf hij dus zijn geboden aan Israël. Ik vertrouw dat woord van ja, ja. God nou aan jullie toe, mm -hmm. want dat moet via Jeruzalem door de hele wereld gaan. Dat ja. is misgelopen. En daarbij gaf hij Abraham natuurlijk een aantal beloftes. En gaf hij een aantal beloftes, ja. En, en een aantal eeuwige toezeggingen, een mm -hmm. eeuwig verbond, zegt hij... En dat ging dus eigenlijk met Israël ook af en toe mis, maar hij ging toch door, want zijn bedoeling was dat de wet, de Torah, Gods inzettingen, mm -hmm. Gods geboden, Gods gewoon regels voor een ja. land, die zouden van Jeruzalem uitgaan. Ja. En het woord van God zou ook van Sion uitgaan, ja. van Israël uitgaan. Dus dat het was... heeft eigenlijk veel meer te maken met de beloftes die God aan het volk en aan Abraham heeft gegeven. Dat hij daar niet van af wilde, dat hij dus zijn beloftes wilde houden. En dat daarom dat Israëlvolk eh, nog, eigenlijk nog steeds... Nog bestaat. Nog bestaat, maar ook nog steeds zeg maar die, die leidende functie heeft eh, zoals ze altijd hebben gehad. Dan hebben we het in ieder geval goed in kaart dat... God zijn beloftes heeft gegeven. Daarom is Israël zo belangrijk in, het hele, in de hele Bijbel. En. Uh, als zeg maar, dus, hij uh, uh, klaar is met Israël... dan gaat hij met de rest van de wereld verder... en zegt hij van... luister eens, er zijn nog meer mensen op deze aarde... en die hebben ook de Heer Jezus' hard nodig. Ja, maar klaar is vind ik een beetje een moeilijke uitdrukking... Okay. Nou, als hij ja, tot, tot zijn doel okay. gekomen het, is met okay. Israël. Nu thuis, heel hartelijk dank voor het kijken. Het is natuurlijk heel interessant om te zien... hoe God eerst zijn plan met Israël uitvoert... en daar nog steeds mee bezig is. Maar hoe hij toch ook een plan heeft voor de wereld. Ook voor uw leven. En dat uh, we... Vandaag nog in het genadertijdperk Leven en dat elk mens nu nog kan kiezen om bij Jezus te horen. Dank voor het kijken en graag tot die volgende aflevering. En die, hij is en blijft de koning der Joden. Hij is en blijft een Jood. Ja. Een Joodse rabbijn was hij. Ja. En, en hij heeft mij, jou en ieder die in hem gelooft, bij Israël gebracht.